Wie ook gaat move, zijn Ineke en Peter Smits. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, na vele jaren hebben jullie besloten om er, uh, de zogenaamde punt achter te zetten. Ja. Het is mooi geweest, je wil tijd voor andere dingen uh, enzovoort. Klopt. Dat is je aan ja. naar Peter zo te doen. Ja. Ik hoorde net dat ja, jij het woord nee, moet hoor, Prima. <laughs> nee, ik zal Peter ook, Hij komt er zelf al bij. Ja, precies. Heel, geen probleem. Ja. Want, uh, toen jullie ermee begonnen had Peter natuurlijk nog een andere baan. En ik ook.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 Het liefst wel voor de klanten. Weet je, we hebben natuurlijk best een, ja. een vaste kern aan klanten die het natuurlijk heerlijk vinden om te slenderen. Ja, het mooiste is als ik iemand vind die dat ook leuk vindt om dat uh, daarmee door ja, te zetten. Dus, dus de zaak, de zaak laten en. En dan eventueel is, dan uitbreiden. Ja. Want er zijn natuurlijk uh, nog legio-mogelijkheden in die zaak. Oh.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 He, zo reëel moet je ook zeggen. Ja, ja. Dus je, je gooit weg, kijk, van ons maakt het niet uit. Kijk, nee. Wij kunnen ook zeggen, nou, we gooien er een kapsalon in. En doe, we, uh, ja. doe je, uh, kijken het eventjes verder. En dus dat is, dat is niet de opzet. Nee, de opzet, opzet is, opzet. is dus, inderdaad de zaak de zaak te laten. En enthousiast ja. iemand uh, ja. vindt die vinden dat, ervoor, ja. Uh, ja. Nou, ik begrijp dat je druk aan het, uh, aan het, uh, met de kandidaten aan het kijken bent... Ja. Wie, wie eigenlijk jullie het leukste vinden om in die zaak te komen. Precies, ja, ja. Wel belangrijk, toch? Ja, ja. Heb je al een, een, een verwachting in tijd? Nee. Ik heb gezegd, we gaan gewoon door tot we een geschikte kandidaat vinden. Het is niet zo dat we per se morgen willen stoppen. Dat, uh, nee, dat kunnen we ook niet doen. Dat, <laughs> dat kunnen we ook niet doen. Nee, uh, gewoon de ding weggooien en zeggen we gaan uh, alle sociale dingen eromheen. Dat is natuurlijk ook. We hebben dus klanten bij ons. Op die beslenden banken zitten. Okay. Zo mag het. Ja. Ja, okay. hey, maar die slender, de slender banken zitten die er al van de eerste dag zijn. Ja. Die, die er al in de school waren. waren. Ja. Die nou, mensen die zijn dus op zoek geweest naar iets vervanging wat er eigenlijk in was in Bentveld. Toen is het bij ons terechtgekomen. Mm. Zijn de mensen natuurlijk al heel groot ook weggevallen omdat ja. ze wat ouder worden of niet meer op de meer zijn. Hey, die heb je dus de.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 Dus samen, uh, wat je zegt, het sociale aspect is heel erg belangrijk. Zeker, ja. Zeker. ja heel heel erg heel erg belangrijk. Wat, wat zeggen de klanten ervan? Ja. Behalve dat ze... huilen Huilen zelfs. Ja, ja dat ja, nou, is echt hoor. Echt huilende ja, mensen. Je, je gaat toch voorlopig niet weg, toch? Behouden, die blijven toch wel even een tijdje, weet je wel, van dat soort dingen. Ja. Ja, ja dat, dat, dat kan je natuurlijk gedeeltelijk toezeggen, want jullie zeggen ook zelf van nou is het mooi en... Uh...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 nog meer uitbreiding natuurlijk erachter dan zou kunnen komen. Ik krijg een nieuw huis natuurlijk. Ja, dat is, heb je er allemaal mee te maken. Dus ja, dat is, ik, het is ook logisch. Dus, dat je op een gegeven uh, moment zegt: nou, uh, nou, is het mooi geweest. Ik ga me nou inderdaad aan hobby's, kinderen en noem maar uh, wat. Ja, nee. Mijn ja. uh, kleinste kind is twintig jaar. Dus ja. dat, daar hoef ja. ik niet zoveel aandacht te nee, besteed. Nee. Maar dit is wel heel leuk om mee om te gaan. Ja, toch? Ja, heel ja, anders natuurlijk. En ja, het is gewoon iets wat wij dus eigenlijk niet mee willen stoppen.